Er zijn nog een paar uitzonderingen. Op de A12 Utrecht en Haag nog langzaam rijden tussen Bodegraven en Gouda. Maar het ongeluk daar is van de weg af. En op de A44 Amsterdam Den Haag rijdt het nog langzaam bij Wassenaar. Rekenen op 10 minuten tot een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 Gezel Nee, dit is de Jamaïs versie van Ik Meen Het. We luisteren nog steeds naar een nieuwe aflevering van CFM in de Avond Live. Het tweede deel na het nieuws. En uh, Timon, uh, ben je al wakker? Ik ben nog, uh, nog steeds wakker, ja. Oh, zeker. gelukkig, gelukkig, gelukkig. Hé, hey, um, ja, ja, het tweede deel. Wat hebben we vandaag uh, allemaal uh, in uh, deze tweede deel van de uitzending? We hebben nog twee interviews. Ja. En met wie? En, uh, met... Uh, Danny Diego en The Wannabes. Oh, oh Wannabes. Okay. Oh, ja, The Wannabes. Oh. je dacht dat ja. het titel was. De nee, ja, uh, Wannabes inderdaad, hebben een alkeer okay, een uitzending gehad. Maakt leuke muziek. Het uh, is een feestbandje. En uh, hartstikke leuk. En uh, Danny Diego, kent u allemaal van Utopia? Nou, dus, ik ken uh, hem niet, hoor. Nee, ik wel. Oh. Kijk, <laughs> kijk jij Utopia dan. Ik kijk elke dag Utopia. Elke ik ben dag. Utopia verslaafd. Ja? Ja, ik vind het een leuk programma. Ik heb zelfs al een keer auditie gedaan ervoor. Echt? Serieus. Alleen uh, ik uh, had bijna het gesprek met uh, de big boss John de Mol. Maar uh, net aan niet. Nou, jammer. Dus uh, ja, helaas. Ik heb serieus nog nooit één aflevering gezien. Nou, dan mis je toch wat? Nee, ja, ik graf, snap ja. het hele concept ook niet. Nou, ga ik je nog wel even uitleggen ja, buiten de, de uitzending? Ja? ja, dat is goed. Ja. Oké, okay, doen we gewoon. We gaan luisteren naar het volgende plaatje. Zometeen Danny Diego hier naar de uitzending. En natuurlijk Doornabies. Heb je verzoekjes 0235730393? Of log in op mijn privé Facebook. En daar kan je gewoon, als we live zijn, verzoekjes indienen. Dus doe dat gezellig. En dan gaan we volgende, gaan naar het volgende plaatje luisteren. Dat is, mag ik dan bij jou? Oei. Oei, ja. ja. Voor wie zou die nou zijn?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 NOSSA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 Começou a om E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar was zo'n zo? Ik was zo? Ik was zo'n minnaar, maar als se te te pego, ai ai, se eu te pego, hein? Uh! Quero ver a galera jezelf niet Nossa Nossa, Delícia, dan moet je jezelf Se eu te pego Ai, ai Se eu te pego, viu delícia oh. Nossa Ai, se eu te pego Lekkere muziek hoor je hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Leuk dat u nog steeds luistert. CFM in de avond live heeft u verzoekjes 023 573 0393. Maar voordat u een verzoekje indient gaan we eerst natuurlijk bellen met uh, Danny Diego. Danny, goedenavond. Ja, goedenavond. Leuk dat je even uh, tijd hebt kunnen maken op deze radiozender. Ja, toppie man. Ja, komt er lekker in zo uh, hoor ik. Nou, mooi, mooi, mooi. Wat zo. <laughs> Hey, uh, ja, we kennen jou eigenlijk oorspronkelijk van Utopia, toch? Ja, daar, is het, uh, daar, uh, daar had ik het, uh, het, het grote publiek een beetje uh, uh, aangesproken. Ja. En uh, toen, uh, ja, uh, ging je. Voor, voor korte duur. Heel kort, inderdaad. En daarna liep je de deur uit. En toen begon het eigenlijk met uh, Nieuw van de Singletjes. Ja. ja, ik ben uh, toen ik, toen ik daar uitkwam. Toen ben ik eigenlijk direct uh, begonnen met, uh, met het maken van een hele leuke. Uh, de zomerse single, Alja Lela. En ja, gewoon leuk aangepakt. Allemaal een goede, goede song geworden. En de, de videoclip op uh, Mallorca opgenomen. En ja, de single was geboren. En uh, ja, die werd uh, met open armen ontvangen. En, en, en dat proefde naar meer. Ja, en er is ook alleen maar naar meer gekomen, toch? Ja, ik, uh, ik heb... Nu uh, twee weken geleden alweer, wat gaat het snel zeg. Uh, mijn vijfde single uh, gereleased. Dus uh, ja, en, en allemaal uh, uh, ja, met een eigen, eigen sound. Het is, het is echt, wel, uh, echt wel iets van mijzelf. Het is wel een eigen handtekening. Ja, want werk je nog uh, wel in de horeca? Nee, ik ben, uh, ik ben daar gestopt. Uh, dat heb ik vijftien jaar lang heb ik dat gedaan. Uh, maar de show was eruit en uh, ja, ik had eigenlijk mijn jongensdroom uh, had ik uh, volbracht. Ik wilde eigenaar worden en dat was ook gelukt. En uh, op het moment dat ik het was, toen uh, dacht ik eigenlijk ook alweer na een paar jaar van goh, is dit het nou? Dus toen ben ik gestopt en uh, ja, nu ben ik modellenwerk uh, ben ik aan het doen. drijven uh, commercials, uh, ja... Kom je vanaf juni ook weer uh, een aantal maanden weer op televisie met een leuke commercial. Dus uh, ja, ik, ik ben echt een bezig bijtje wat dat betreft. Ja, dat uh, klinkt goed toch? Ja, ja, ja zeker, zeker, zeker. Ja, dat, uh, ik ben allemaal te, te ambitieus, hoor. <laughs> <laughs> ik, vind, ik, vind, ik vind alles leuk. <laughs> ja, je nieuwe single, hoe is die ontstaan? Um, ja, hoe die is ontstaan? Uh, nou, in eerste instantie hadden we een andere... Uh, andere, andere track hadden we gemaakt. En toen ja, had ik een paar keer geluisterd. En ik voelde het niet zo, weet je wel. Dus toen heb ik tegen hem gezegd van... Uh, kunnen we wat anders gaan maken? Nou, toen zijn we wat anders gaan maken. En toen zat ik op de bank thuis. En toen zag ik uh, uh, Hollands Got Talent. En toen zag ik daar zo'n zo leuk knulletje. zag ik uh, Jamiro. met zijn accordeon, een jochie van zes jaar. Ja. Uh, opkomen. En ik denk van... Hey, dat vind ik nou leuk, weet je, om daar een combi van te maken. Uh, accordeon heb ik sowieso uh, veel uh, in mijn muziek en toen, dacht ik, toen zag ik dat knulletje met Sissieu en dan denk ik, van, ah, dat vind ik nou leuk. Dus uh, accordeon, uh, ja, van hem en uh, een drumpartij van, uh, van iemand uit Groningen en uh, ja, News Linkbeek die heeft geproduceerd, en uh, geschreven. Ja, ik denk toch al een uh, Vijf, vijf, zes uh, studiosessies uh, gehad nog, toch nog, daarvoor, dus, uh, ja. Um, maar, uh, ja, hij ja, ja, wordt echt, echt goed uh, ontvangen, ik denk dat nu toe, ja, best daar van allemaal, qua wat ik dan merk aan uh, reacties van de radiozenders, uh, ook, vooral. Ja, want wij dus... hebben hem natuurlijk ook net geluisterd, en, uh, ja, we gaan hem zeker ook in onze playlist meenemen. Ja, dat vind ik te gek, superleuk, Super tof en Danny, heb je er ook een clip bij gemaakt? Ja, ik heb eigenlijk bij al mijn singles uh, heb ik uh, videoclips. En die kunnen ze gewoon uh, op Danny Diego, ik mijn YouTube pagina, kunnen ze, dat, uh, kunnen ze dat vinden. En het zijn allemaal, uh, ja, gewoon wel professionele videoclips. Dus uh, ja, da ook daarin, uh, daarin is gewoon een stukje professionaliteit. Dus uh, super, super leuk allemaal om te doen. En wij gaan hem zometeen sowieso zo zo even delen op onze Facebookpagina van de radio. Top, top. Dus uh, dat is uh, allemaal geregeld. Ja, top. Daar yes, word ik ook heel blij van. Nou, waar gaan we uh, je, je singeltje draaien? Ja, hartstikke leuk. Hey en ja, uh, mocht, mocht de mensen het leuk vinden om mij te volgen, dan uh, waren we al op het einde trouwens, of niet? Ja, ja, doe, ja we gaan gewoon uh, lekker afsluiten. Vertel wat je wilt vertellen nog. Ja, nee, dat, dat, dat is... Ik... Ik kreeg eens op mijn flikker uh, dat ik nooit vertelde dat mensen mijn, uh, mijn social media... Ik ging nooit mijn social media kanalen vertellen. Dus nee. ik probeer dat nu echt in mijn, uh, in mijn hoofd te stampen. Dat ik dus moet vertellen dat ik leuke social media kanalen heb. Dat mensen mijn uh, pagina op Facebook DannyDiego.official of Instagram... Ze kunnen daar alles vinden. Uh, en mijn website natuurlijk www.dannydiego.nl Als mensen het leuk vinden om mij te volgen. Nou, ik denk dat je de show gestild hebt. <laughs> Top, komt ie aan of niet? Ja, zeker. Heel erg bedankt, hè? Ja, jullie bedankt, hè? Top. Hoi. Oh, <laughs> succes. Doei. Zij ziet me niet. Zij gaat op in de beat. Zij danst voor mij. En ze komt dichterbij. Mannen vallen als een blok voor haar, verleidelijk en puur en ik maak geen bezwaar. Ai, ai, ai. Iedereen ziet het, maar ik laat het gaan. Het maakt het niet uit, want ik kan haar niet bestaan. Ze maakt me high. Zij is perfectie, zo elegante sexy. Zij is meer dan Stilt de show, oh, oh oh. ze stilt show, oh oh. Zij streelt mijn hart. Ik geef toe, ben verward. is wat ze met me doet, ze is een player maar ze speelt het spel zo goed ai. ai, ai. Ik weet niet wat het is, dit is niets voor mij een Duizend in mijn kop en ik ben er niet meer bij Ze maakt me high. Zij is perfectie, zo elegant en sexy Zij is meer dan leuk en lief Stilte show, op, oh, oh. oh, stilte show, oh, oh. Baby, kom, let's go, op, oh, oh. oh, stilte show, oh, oh. Ze doet iets met me, kom, red me. Niemand die het hoort of ziet, belet me. Ze kleeft me en neem me mee. Zij is perfectie. Zo elegant en sexy, zij is meer dan leuk en lief. Zij is onvijë, stapel van die zaaien, maar pas op ze is een dief. Ja Listen, it's the crowd sound of drums People couldn't with her.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 Je trots bent misschien Ook al krijg ik niet langer bij jou Op school Oeh Yeah Ah yeah Oeh. Sexy als ik dat.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 Ga mijn voeten soma, ik voel me als dan ik dans oh, ja, hey, dan swingen, ja geef het zo lekker dat het te gaan wordt Als ik dans, steek ik mijn hand op Ga mijn voeten soma, ik voel me als ik dans ja dan swingen, ja geef zo lekker dat het te gaan wordt Als ik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 U luistert nog steeds naar CFM in de avond live. Uh, leuk dat u nog steeds luistert. Heeft u verzoekjes, ondertussen zijn ze flink aan het verbouwen beneden geloof ik. Maar heeft u verzoekjes 023 573 0393. En uh, dat is onze CFM hotline. dan krijgt u onze persoonlijke assistent aan de telefoon. Uh, timen. Die, die, 100 cent, <laughs> ja. Hé, hey, maar uh, weet je wat ik me wel net bedenk? Vertel. De horen ligt al die tijd van de telefoon af. Oh. Dus niemand heeft kunnen bellen. Doe, doe de horen er maar even op. Wow. <totstuk> <totstuk> zo. Sorry. De horen is erop. 023 573 0393. Onze CfM Altijn. En, uh, maar volgens u... mij hebben we nu eerst een interview, of niet? Ja, dat gaan we zo meteen doen. Oh, okay. dat gaan we zijn even, even wat verlaat. Want uh, er was een hele lieve jongen. En die had uh, kip besteld. Ja, was lekker. Hoeveel stukjes? Laatbaar. <totstuk> Laatbaar. We gaan luisteren. Een eigen huis. En dit keer het Goede Doelversie.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 Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. En sing om de middag. Of... Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die door.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 Een eigen huis, een plek onder de zon. René Vroger, hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Heeft u verzoekjes? 0235730393. We zijn nog een kwartiertje op uw radio. En uh, hartstikke leuk dat u luistert natuurlijk. En wat ik ook leuk vind, dat ik de Warnabies weer aan de telefoon heb. Goedenavond. is ja, zeker wel. Hele goede avond. Ben Arie hier. Dag Arie. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken. Ja toch, altijd goed toch? Ja, zeker weten. Dan geloof ik dat ik vorige keer je collega aan de telefoon... Je zal waarschijnlijk Gilles aan de lijn zijn. Ja, dan. inderdaad. inderdaad? Die naam komt mij bekend ja. voor. Hoe dat gaat het, het met de wannabies? We hebben een van ons gehad. Vrees <laughs> <laughs> ik. <laughs> Hoe het met de wannabies gaat, nou we mogen niet klaar, joh. Nee? Nee natuurlijk niet. We hebben net weer een, een nieuwe single uitgebracht. Fijn. daarvoor zitten we natuurlijk voor aan de lijn. Ja, zeker. En, en een nieuw, nieuw album met wat oude stukken die nog niet op album uitgebracht waren. En, en een aantal nieuwe stukken erop. Ja. Dus uh, nee, het gaat hartstikke goed. We zijn lekker bezig. Rocco gaat het even ietsje minder. Ja, dat lees ik net. Wat is er met Rocco ja. aan de hand? Nou, die had ineens zomaar een ontsteking aan zijn stemband. Oh. En uh, die mocht even een tijdje niet, niet helemaal niks. Gewoon helemaal niet praten ook niet. Dus echt niet, uh, niet praten, niet gingen niet, niet? Nee, dus het was voor ons wel lekker rustig. Dat snap je wel. Die gozer die, die loopt uh, vijf kwartier in een uur. <laughs> Maar uh, ja, we hebben daardoor toch een aantal uh, optredens af moeten zeggen. Maar hij is wel weer aan de beten in de hand hoor. Oké, okay, nou dat is goed nieuws in ieder geval. Ja. Staan er nog leuke optredens gepland? Ja, zat. Ik bedoel, um, hoe weet het, het festivalseizoen komt eraan. En uh, uh, het zonnetje gaat weer schijnen. Dus de, de feestjes uh, gaan ook weer komen. Dus uh, nee, je agenda zit lekker gevuld. Ja, ik, ik zie het ook druk op de radio toch? Ja, ja. Druk op de radio. We hebben nu natuurlijk, ik uh, moet, moet iedereen vertellen, dat we nu dus een singeltje hebben. Ja. Dus uh, nee, druk op pad. Nee, gaat lekker. Nou, ik, uh, ik heb vorige keer natuurlijk uh, jullie single al regelmatig, uh, jullie vorige single, uh, regelmatig gedraaid. Ja. En uh, altijd een feest op die radio. Ja. De Polonaise ging, uh, ging hier door de studio. Nou, helemaal leuk. Ja. <lacht> Mooi zo. Hé, hey, um, ja, voor de luisteraars die jullie nog niet kennen, wat voor muziek maken jullie? Nou, het is uh, voornamelijk uh, uh, muziek in je moerstaal, dus uh, gewoon die we allemaal kunnen begrijpen. Lekker in het Nederlands. En waar wij, uh, wij worden eigenlijk bestempeld als een feelgood band. Ah. Dat vinden wij helemaal niet erg, want het is ook namelijk precies hetgene wat wij uit willen dragen. Positiviteit. He, de dagelijkse sleur en alle ellende, is al genoeg, genoeg om te schrikken en uh, laten we nou eens lekker van de positieve kant bekijken, toch? Dat is helemaal top, dat, dat moet men wel wat meer doen, toch? Ja, zo was dat natuurlijk met deze laatste single ook uh, een beetje de bedoeling, de boodschap, laten we eens even zeggen. He? Ja. Ik doe, met de laatste, he? ik heb beter aan je ene laatste brennen, vind je niet? Inderdaad, inderdaad. Ja, toch? Als men, als men uh, jullie uh, cd of, uh, of jullie album of jullie single wil kopen... kunnen de mensen daar ergens voor terecht? Ja, natuurlijk. Die kennen sowieso bij ons. Je kent voor alles, bijna alles ken je bij ons op onze website terecht. Daar kom je bij de webshop. Uh, dat is dus voor je singeltjes. Er staan verwijzingen voor YouTube, uh, Facebook, uh, Instagram en, en noem maar op. Maar het belangrijkste is in dit geval natuurlijk, als ze dan dus dat singeltje willen hebben en ze willen naar de webshop, ja, dan moeten ze even naar www.wannabies.nl W-A-N-N-E-B-I-E-Z-Z.nl -a en dan kunnen ze thuis de stoelen aan de kant schuiven... en lekker meeswingen op jullie muziek? Ja, precies. Zijn er nog leuke plannen voor het uh, komend jaar? Uh, nou, dat zou zomaar eens kunnen. Er zijn een aantal dingen waar ik, niet, waar ik nog niet zoveel over mag vertellen... Uh, een daarvan is namelijk ook zo'n dingetje dat een relatief bekend uh, voetbalvereniging bij ons in het Rotterdamse, toch mogelijkwijs ook nog wel als kampioen zouden kennen worden. Ja. Misschien dat we daar wat mee gaan doen. Ja, dat zou zomaar kennen. En uh, Nee, voor de, voor, voor de rest, ja, de C-mold, de, de, de c uh, en, en er zijn er gewoon een aantal dingen waar ik nog niet zoveel over kan vertellen. Ja, zullen we anders gewoon afspreken als dat wel wat meer over verteld dat mag worden? Als het geval is, dan gaan we gewoon elkaar weer bellen, vind je niet? Dat uh, gaan we zeker doen. We gaan gewoon lekker jullie muziek draaien. Oh, ga je ons plaatje ook uh, doen? Tuurlijk, daarvoor bellen we toch? <laughs> Leuk, fijn, hij is fijn. Zal ik, moet ik hem onder Of doe ik het liever zelf? Dat mag jij doen natuurlijk. Ja? Ja. Mot dat nou? Ja, oké, okay, nou. Goed, dames en heren, ik zou normaal gesproken gezegd hebben, ga er even lekker voor zitten... Maar uh, zou ik in dit geval niet, uh, niet doen. Kom even uit je luisteren stoel. en recht rechtop staan. Pak mekaar eens even fijn bij de schouders. Want hier is namelijk van de wannabies de ene laatste. Dankjewel hè. Hij is fijn. Ik heb geluisterd naar mijn vader's wijze raad. Over zaken in het leven waar het volgens hem ontstaat. Hoe verinner ik mij heen? Zou je zeggen wat dat is Na je allerlaatste boel is het mis En daarom neem je telkens weer de ene laatste Want in de laatste zit er me venijn. Ik heb dan toch het nog een ene laatste Want na die laatste kennen het zou mij ook weer zijn Dus zeg ik doe mij anders nog een ene laatste Na je laatste ben je de geweest. Nog lang niet aan je aller, allerlaatste Die laatste borrel maakt een einde aan het feest Van alle wijze woorden ben ik nou het meeste kwijt Niet alle levenslessen raakten in vergetelheid Ik verkondig graag de woorden van mijn goede oude heer Want de appel valt nooit zo ver van de peer En daarom neem ik telkens weer de ene laatste in de laatste zitten me venijn Ik heb dan toch het liefste nog een een laatste Want na die laatste kennen het zou mij over zijn Dus zeg hey, ik doe mij anders nog een een laatste Na je laatste ben je de geweest Begin nog lang niet aan je aller allerlaatste. Die laatste borrel maakt een einde aan het feest Dit is het een laatste wat ik hier nog over zeg Als je ooit je laatste neemt Dan ben je weg En daarom Neem ik elke weer de een na laatste Want in de laatste zitten me venij Ik heb dan toch het liefste nog een een na laatste Want na die laatste keer Het zomaar over zijn te zeggen En je de geveest. We gingen lang niet aan je allerlaatste. Die laatste horen maakt een einde aan het feest. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat een feest hier op uw Zandvoortse radio, hè, Simon? Zeker weten, ik, ik vond hem leuk. Leuk interview. Ja, zeker weten. Een gezellige fan. Ja. Het een beetje jammer dat hij uit Rotterdam komt, maar. Prima. <laughs> Hey, uh, en ik wil je weer bedanken voor je komst in de uitzending. Ik wil je ook bedanken. Ik vond het uh, zeer gezellig. Zie ik je volgende week weer? Zeker weten. Oké. Okay. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week weer. Tot zelfde volgende. tijd, zelfde zender. Vanaf uh, 6 uur zijn we hier weer volgende week dinsdag. En dan maken we weer een gezellige uitzending van. Bye bye. Tot zwei, zwei. volgende week. I've still got the blues. Leaf, will you hold my hand? Oh, aren't you?